Such a slave to your brother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 Volgens de politie deed hij dat om de kijkcijfers van zijn nieuwsprogramma op te krikken. Het viel de politie op dat medewerkers van het programma... eerder op de plek van een misdrijf waren dan agenten. De presentator zat ook in een regionale politiek. en Daardoor was hij onschendbaar. Maar vorige week maakte het regionale parlement daar een eind aan. De man hield zich een paar dagen schuil... maar heeft zich nu toch alsnog aangegeven bij de Braziliaanse politie. In Haiti is een verkenningsvliegtuig van de VN neergestort... en daarbij zijn alle elf in zitten om het leven gekomen. Volgens de VN komen de slachtoffers uit Uruguay en Jordanië. Het toestel crashte door nog onbekende oorzaak... vlakbij de grens met de Dominicaanse Republiek. Renningswerkers moesten te voet naar het vliegtuig... omdat in het rotsachtige gebied geen wegen zijn. De VN is sinds de staatsgreep tegen president Aristide in 2004... met 9000 man aanwezig in Haiti...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 De man zei dat hij twee explosieven had. Uit voorzorg werd een deel van de straat afgezet en werden twintig huizen in de omgeving ontruimd. De man is rond half elf aangehouden en naar het bureau gebracht. In het huis in Maastricht zijn geen explosieven gevonden. Het weer, veel regen en een minima rond 6 graden. Overdag wisselend bewolkt met enkele buien en een middagtemperatuur van een graad of 15. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. In love.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 115 Maal 2. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. tell about it <clears throat>